Goedemiddag, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Bondscoach Parsons is ontslagen. De voetbalbond wil niet meer met hem verder... omdat de Oranje Vrouwen op het EK vorige maand niet verder zijn gekomen dan de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Voetbalverslaggever Rivka op het veld. Dat is op zich uh, geen uh, enorme ramp of iets om je voor te schamen. Maar uh, het spel met name van het afgelopen jaar onder Parsons... Ja, dat heeft de mensen overgelaten. Er is een, uh, een evaluatie geweest vlak na het toernooi. En uh, ja, er is blijkbaar al heel snel uitgekomen... dat uh, beide partijen niet meer samen verder kunnen. De KVB moet snel op zoek naar een nieuwe coach. Al voor een maand moeten de vrouwen alweer aan de bak... om zich te kwalificeren voor het WK. In een zwemplas in Waalwijk is een lichaam gevonden... De politie had een grote zoekactie opgezet naar een man... die gisteravond onder water verdween toen hij achter een luchtbedje aanzwom... Of het gevonden lichaam van de vermiste man is, is nog niet zeker. Door een Russische aanval op Oekraïnse steden in het zuidoosten van het land... zijn 13 mensen omgekomen. Oekraïne meldt ook tientallen gewonden. De Russen zouden tientallen raketten hebben afgevuurd op woonwijken. Meerdere gebouwen zijn kapot of zelfs helemaal verwoest. En als jij wel eens uitgaat in Amsterdam, heb je het misschien gemerkt? Na een avondje dansen is het niet altijd makkelijk om een taxi te vinden. Sinds corona rijden er minder rond, ontdekte AT5. Nog ongeveer 5.000. Deze eigenaar van een taxibedrijf moet alles uit de kast halen om chauffeurs te vinden. Ik heb zelf ook al meegemaakt dat ik echt midden in de nacht om de uur op Schiphol sta... om uh, met een briefje met mijn ritjes van kan jij dat nog rijden... of kan jij dat nog rijden aan collega-chauffeurs? Een op de vijf taxichauffeurs is tijdens de pandemie wat anders gaan doen of met pensioen gegaan. Het weer vol op zon en warm, 24 graden op de wadden tot 32 in het zuiden. Morgen nog een gaatje warmer. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Vielen op de A7 op de Afzijdijk richting Noord-Holland bij den Oever 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N207 richting Hillegom voor de aansluiting met de A4 3 kilometer, en die file kost je 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom terug voor de 2-uur lunchroom op deze prachtige woensdag. Cause a new day for everyone Dit waren achter en volgens Walking on Sunshine van Catharina en de Weefs en Xavier Rutte met Follow the Sun. 8e Zandvoort de Open Kampioenschap Macreo Roken. 13 augustus Raadhuisplein Zandvoort. Opbouw van de rooktonnen is om 9 uur en de aanvang van het roken is om 10 uur. Inleveren van de vissen voor de wedstrijd 2 uur. Jurering om kwart over 2. Daarna de prijsuitreiking en de verkoop. De opbrengst van deze dag gaat naar een zandvoort goed doel. En de volgende in de lijst is Kilty met Barry Gibb. Johnson met Tell It Like It Is. Ieder jaar stonden de vrijwilligers van Zonnebloem afdeling Zandvoort op de jaarmarkten om onder andere de loodjes te verkopen. Maar omdat de jaarmarkten niet meer Zandvoort aandoen, betekent dat dat de loterverkoop erg tegenvalt. De opbrengst van de loterij gaat altijd volledig naar de Zandvoortse afdeling en maakt het vrijwilligerswerk mogelijk. Steun het werk van de zonnebloem voor slechts 2 euro per lot en maak kans op mooie prijzen. Loten bestellen kan via een e-mailadres naar herma.bluis58@gmail.com. herma.bluis58@gmail.com. De volgende is New Seekers met Backsteel on Borrow. You know I And I see what I've been looking for But Now it's very clear to me Amerikaanse Rockband, gevormd medio jaren 70 in Seattle. Rond de zussen Wilson met Nancy op gitaar zang en Anne als lead vocalist. De basis voor de groep werd gelegd in het clubcircuit van Seattle in Vancouver. Hart is in tegenstelling wat veel gedacht wordt geen Canadese band omdat Mike Fisher, broer van liedgitarist Roger Fisher en roadmanager in de jaren 70, de dienstplicht wilde ontduiken... verkaste de band in haar geheel naar de bijgelegen Vancouver in Canada, begin jaren 70. De carrière van de band valt uit één in twee duidelijk te onderscheiden delen: de jaren 70 en de jaren 80-90, met daartussen een overgang die gepaard ging met het wegtrekken van drie muzikanten. De altijd al prominent aanwezige zussen Ann en Nancy bleven de speelfiguren, ook bij latere samenstelling van de band. Here is All I Wanna Do Make It Love To You van hart. op z Dit was Carol Emerald met A Night Like This. Vanwege de Formule 1 races die van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september plaatsvindt... in Zandvoort is het kantoor van het sociaal wijkteam Zandvoort... op donderdag 1 september en op vrijdag 2 september gesloten. Er is op deze dagen geen inloopspreekuur... De medewerkers van de SWT Zandvoort zijn op deze dagen wel gewoon telefoons bereikbaar. Op telefoonnummer 574 0450 574 0450 van 9 tot 5 uur en per e-mail op sociaalwijkteam.zandvoort.nl Sociaalwijkteam zandvoort.nl Ga voor meer informatie over alle diensten van het Sociaal Wijkteam naar www.sociaalwijkteams.nl/zandvoort. De volgende in de lijst is Miss Montreal door de wind. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht.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 Moest eens weten Zandvoort en de regio. Zomerexpositie Heilige met Passie. sint agatenkerk in Zandvoort tot en met 18 september geopend van woensdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 uur. De toegang is gratis. DJ Summer Workshop Beach at the Beach. Educatiefruimte, oude brandweerkazerne, 11 augustus van 10 tot half 1. En de toegang is 5 euro per kind. Max Dortoon, Zandvoort Museum. De cartoons passen goed bij de sfeer van de Formule 1 en de autosport. Vanaf 12 augustus tot 9 oktober, geopend van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De toegang 5 euro per persoon en de museumkaart is gratis. Card Art. Een levensgroot paard gemaakt van autobanden. Honderden gele speelgoedautootjes vormen de carrosserie van een racewagen. Drijfstangen zijn de poten van een stier. En wieldoppen van een Volkswagen is het broodje van een hamburger. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar het is allemaal te zien... tijdens de buiten- en binnententoonstelling van KartArt. In KartArt is de auto de inspiratiebron voor de beeldende kunst... In deze expositie geven de hedendaagse kunstenaars een andere kijk op het thema auto. Het is kunst met een knipoog en soms beeldende commentaar op de Formule 1. Deze expositie, die mede mogelijk is gemaakt door Zandvoort Beyond... is te zien op drie locaties in Zandvoort. Zandvoort Museum en in het Pop-Up Museum van het Raadhuis tot en met 9 oktober... en het Wagen- en Kunstpark op het burgemeester van Venemaplein aan de boulevard van tot 4 september. Let's go je hier op ZFM. Miss America. Show your, body, show your Miss America, Don't you ever need some rest? End. Miss America, America as a realistic show. Miss America, Miss America, loves herself too much, I know. Miss America, honored to meet you when you're home. Miss America, a love. Sex. Be yourself, yes, be a lovely end. Eh? We all know for a long, long time of your beauty and your pride. So you show just. Miss America Leave your body show the facts Miss America won't stop us for a while Hide your grin and raise your smile Show your beauty to your neighbors and your friends Use your head, yes, use your common sense Miss America, Miss America. Dit waren achter en volgens Aphrodite Child met Such a Funny Night en Don Rosenbaum met Miss America.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 Kees van Kooten, cabaretier en schrijver. En Kees is geboren in 1941 en die wordt dus 81 jaar vandaag. En Harry Slinger, acteur en zanger. En Harry is geboren in 1949, die wordt dus vandaag 73 jaar. Harry Slinger, dat is een Nederlandse zanger zoals ik net al zei. En die is bekend geworden als een zanger van de Nederlandse groep Drukwerk. Harry Slinger werd geboren in Amsterdam aan de Bloemgracht. Als kind was hij fan van Johnny Jordaan en Willy Alberti en wilde net als zij zanger worden. Als kind trad hij regelmatig op in de gelegenheidsproducties. Gedurende zijn avondstudie speelde hij in diverse toneel- en muziekgroepen... aanvankelijk als drummer, later ook als zanger. Met zijn groep de Hot Papatoos Swingers trad hij regelmatig op op feesten en partijen. Vanaf 1976 kreeg de groep een vaste vorm en werd de naam veranderd in drukwerk... Hier is Drukwerk met Schijnen Liggen Je Op Mij. You wake up in the morning, je wordt wakker op een morgen, if you work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. to the table, en jouw moeder moeder dekt de tafel. You see the same old thing you see all the old things on the table Come on hands, come on flex Lay your foot by the table You lay your feet on the table And you have all been in pain Oh, you freak your back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 Kijk de wereld in het rond. Het is in het begin van april.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 Now that my room model is gone, gone. You duck back down the alley. with summer rolling rolly-poly little bat face girl. All along, along. There were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you would be my bodyguard. I can be all long lost path. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.